Vandaag overleed in een ziekenhuis een van de zwaar gewonden van de schietpartij op het eiland Utoja. Daarmee is het aantal doden gekomen op 93. Het treinverkeer in een groot deel van Italië is ontregeld... door een brand in een treinstation in Rome. De brand woedde in het station Tiburtina... een spoorwegknooppunt in het noordoosten van Rome. Een vleugel van het gebouw ging in vlammen op... en de schade aan het spoor is groot. Gewonden zijn er voor zover bekend niet gevallen.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 De Grand Prix van Duitsland is gewonnen door de Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Op de Nürburgring troefde hij de Spanjaard Alonso en de Australier Weber af. Alonso finishte als tweede op een paar seconden van Hamilton. De leider in het algemeen klassement, Sebastian Vettel, werd voor eigen publiek vierde. Het weer, bijna overal bewolkt en regenachtig, hooguit 17 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en wat regen. In het zuiden en westen ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, er staan files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En richting Amsterdam tussen knopend Muidenberg en, en Diemen 5 kilometer. En vanwege een grote brand naast de N280, de weg Weert-Ruermond, is die in beide richtingen tussen Baaksum en, en Hoorn afgesloten. Met Tom van Teck en Viore de Graaf. Goedemiddag. Nog twee uur Radio Tour de France. En dan zit het er echt weer op in het jaar 2011. Nog 67 kilometer voor de coureurs naar Parijs. Ja Gio, wat ik leuk vind, het, het ziet er naar uit dat Evans het wel heel erg naar zijn zin heeft. Hè? Dat, dat zie je nu goed. Ja, volgens mij is dit een van de leukste dagen in ja. zijn wielerleven of zijn privéleven. Ja, daar weet ik natuurlijk weinig van. Ik weet in ieder geval dat hij getrouwd is met Kiara. Het is een hele aardige, aardige dame. Ze hebben een kind. Uh, nou, dat loopt ook allemaal wel, uh, wel prima. Maar uh, ja, voor de rest, uh, het is inderdaad een renner die in het peloton... in ieder geval nooit zoveel vrienden heeft gehad. Uh, dat maakt het ook heel speciaal. De manier waarop hij deze Tour de France heeft gewonnen. Hij kon geen coalitie sluiten. Hij uh, had geen bondgenoten. Hij had ook bijna geen ploeg om zich heen. De ploeg rijdt nu wel trots op kop natuurlijk. Marcus Burghardt daar aan de rechterkant van de weg. Maar uh, het, is, het is nou niet echt een ploeg die... Uh, Heel sterk is gebleken, met name in de bergetappes. Toen moest Evans het allemaal alleen opknappen. En met name die etappe naar de top van de Galibier, toen Andy Slechter vandoor was. Nou, daar heeft hij zo ongelooflijk hard moeten werken. Heeft hij het allemaal in zijn eentje moeten doen, omdat iedereen dacht: jij wil de tour winnen, jij rijdt het gat maar uh, dicht. In ieder geval uh, heeft Evans uh, vandaag blijkt hij een hele hoop vrienden te hebben. Maar ja, dat is een heel bekend liedje: hè? als je wint, dan heb je vrienden. Precies, zo so is het. Um, we gaan. Uh... Ja, we gaan gewoon naar muziek. We ja. moeten even ontspannen. Oh! Michael Jackson. Mooier dan mooi natuurlijk. Don't stop till you get enough. Ja, ik heb echt bijna een, een soort van moonwalk gezien. Net uh, gemaakt door Tom van het hek. Dus ik, ik ben even helemaal de weg kwijt, Rio. Ja, maar dat weet je. Dat heeft hij eerder ook al gedaan, deze tour. En toen zei ik al, je moet hem eens een keer zien... Uh, bij uh, nog andere oude rock'n'roll nummers. Dan gaat hij helemaal uit zijn dak. Uh, plaatjes van onder de 2,30. Ja. En in ieder geval uh, van onder de... Nou, het was het ook alweer. 3,57. Want dat is het verschil tussen uh, de gele truidrager Cadell Evans en Alberto Contador, die net met elkaar aan het praten waren. Dus die, uh, daar zit meer verschil tussen dan in de meeste plaatjes die gedraaid worden. Maar goed, laten we maar weer naar de koers gaan. Want we zijn er bijna. hoor. We zijn inmiddels bij het de Vincennes. En uh, dan hebben we nog 63,2 kilometer te rijden. Uh, dan kun je langzamerhand niet meer zeggen dat Parijs ver is, dan begint het heel dichtbij te komen. Maar straks natuurlijk, als ze de scène overgaan en dan over die prachtige kade langzamerhand gaan versnellen in de richting dus van het Louvre, dan gaat het echt allemaal beginnen. Prachtige beelden vanuit de lucht met name van waar de renners op dit moment voorbij komen. Natuurlijk Parijs, genoeg historie op te scheppen hier, maar daar zal Jeroen Wieland zo meteen maar eens even uitgebreid over gaan praten. Maar de coureurs zelf, ja, ze kijken nergens naar hoor, het enige wat ze zien is de weg, ze moeten moet af en toe toch oppassen, want dan heb je weer zo'n verkeersdrempel. Zo'n splitsing in de weg en dan zie je ze elkaar weer keurig waarschuwen. Ik ben benieuwd of dat straks ook zo gaat als het tempo omhoog gaat. Maar één ding weten we zeker, op dat lokale circuit hier met die Champs-Élysées... daar zijn weinig hindernissen meer te vinden op de weg. De weg is onvoorstelbaar breed, dus krijgen ze een mooie koninklijke aankomst straks in Parijs. Nog 62,8 kilometer. Het tempo, noh, 30, 35 kilometer per uur. Hoger ligt het niet... Ze zijn er bijna. En Gio, nog heel eventjes voor de mensen die niet vanaf twee uur hebben geluisterd: er valt nog wel wat te verdienen. Ja, er valt nog zeker wat te verdienen. Sowieso premies, hè? want uh, daar doen renners het natuurlijk ook allemaal voor. Het zijn niet voor niks beroepswielrenners, maar uh, de groene trui, daar draait het allemaal om. En ook al is die strijd ja, eigenlijk op voorhand al beslist. Als je kijkt naar Mark Kevin. straks zullen we het wel over zijn erenlijst hebben. Maar uh, in ieder geval in deze Tour alweer vier etappes gewonnen, terwijl dan zo gek veel massasprints niet waren. Ja, dan weet je in ieder geval dat hij hier de grote favoriet is voor die sprint. Maar Joaquín Rojas, de Spanjaard, staat nog op 15 punten. Dus Theoretisch is het nog een bloedstollende strijd. Aard Wierhout, eerst even gewoon uh, dit défilé? Dat hebben renners verdiend. Dat is tegenwoordig ook bij elke grote rij in een grote stad binnen. Hoe is dat gevoel als je dan zo die laatste ochtend opstaat? Dan, want dan zit het er eigenlijk al op, hè, voor je gevoel. Hoe, hoe werkt dat? Dan zit het erop en dan doet het nog verschrikkelijk veel pijn straks. Op het moment dat ze dadelijk gaan aanzetten. Dat de eerste rondjes uh, gereden worden. Dan is het vanuit het niets in één keer weer voluit. En dan gaat het echt enorm hard. Dan moet je eventjes flink verbijten en het meestal wel een rondje. En dan kom je er wel een beetje doorheen. Dan zit je weer in het ritme van het pijn hebben, het afzien, het, de hoge snelheden. Maar het moment van de overgang van dit tempo naar, naar heel hard... is altijd uh, een erg vervelend moment. En uh, dan zeiden we het al, er is een officiële strijd om de groene trui. Maar als we heel eerlijk zijn, we willen natuurlijk graag nog wat spanning in die etappe brengen. Maar dat Rogas wint en hij niet bij de eerste drie komt, dat, die kans is toch niet zo groot, hè? Of een groepje, maar dat gaat hij toch niet laten gebeuren. Nee, normaal gesproken verloopt het uh, allemaal volgens uh, plan en, en, en uitkomst van... Uh, ja, als het een massasprint wordt, wie gaat hem tegenhouden? Wie gaat Kevin dus uh, erg van afhouden We hebben vorig jaar die ongelofelijke snelheid gezien... hoe hij daar over die steentjes tekeer ging. Het is alleen maar afwachten dat hij dat ja, verstoken blijft van pech, ongevallen... en dat soort uh, dingen in die laatste ronde. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en het meest gevaarlijke wat op de loer ligt. En voor de rest uh, gaat hij het hele peloton vloeren. Mark Evan is, dat is, uh, dat is toch wat, uh, wat hij al meer dan heeft laten zien. Nog één vraagje. Ik zag gisteren al die interviews, na afgelopen gisteravond natuurlijk veel. En toen zag ik die, die, die slekjes met een beetje gespeelde blijheid... van we staan met z'n tweeën op het podium. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder met twee broers op het podium. Maar toen dacht ik, is dat nou ook niet misschien net het probleem van de slekjes? Ik vond ze zo tevreden tweede. Ja, dat was een beetje na vijf kilometer in de tijdrit al... Het, het, het onderscheid tussen Cadel en, en Andy. Um, het hele lichaamstaal, alles, alles de klimmetjes die door, door Cadel Evans genomen werden, echt voluit staand, voluit aan zijn stuur trekkend. En, en Andy die in zijn zaal bleef zitten en in zijn beugeltje bleef hangen. Dus, ja, de gezichtsuitdrukkingen waren al, al totaal verschillend. En dus een klein beetje vermoeden dat, uh, dat toch wel Andy al. S'avonds na op de west wist dat hij verloren had en, en daar al een beetje Brussel was dat, dat bekroopt mij gisteren. Ja. Vue de ma fenêtre avec des bâtiments. vas y vient chez moi on regardera par la fenêtre. Je comprendra pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi j'espère. Carte postale. Een aanzichtkaart uit de Tour van Jeroen Willard. Bonjour Jeroen. Ik zou bijna zeggen... <laughs> Hallo, mon chou. <shoe." laughs> <Ja, laughs> dat hoopte wel. Hou je in, hou je in. <laughs> maar ik zeg gewoon... Uh, bonjour, monsieur Witte, presentateur. <laughs> wat, zijn jullie, wat zijn jullie een dream team? Om te zeggen, naar het model van Radio Monte Carlo. Elke dag, elke avond zitten ze de zaak te evalueren. Cyril Guimard, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon. En de prachtig articulerende verslaggever Fred Adam. En dat gaat door tot 9 uur, vanaf 2 uur s middags, integraal. Kortom, een goede combine. Zo, dat, dat is toch ook iets voor jullie. Om gewoon lekker met z'n tweeën de hele middag daar te zitten. Of toch? Tot, tot negen uur s'avonds. Ik, ik ga het voorstellen voor volgend jaar. Ach, ach. Ja, nee. Mooie <lacht> afwisseling. Um, ja, dat, dat was over, over Dream Team gesproken. Dat is dan ook weer gelijk zo, zo. Het past helemaal in het motto van deze tour. We hebben allemaal dat boek gekregen met het motto. Toe, foe, du tour. Allemaal gek van de ronde. En gisteravond sloeg die gekte enigszins weer toe bij dat Dream Team, Want eh, Caddell Evans had het gele nog niet om zijn schouders gekregen... en daar prachtig emotioneel over zit te praten in de perszaal. Of bij Radio Monte Carlo. Werd er weer herinnerd aan de tijd dat hij zo'n loser was. De, en, en of hij eigenlijk wel uh, uh, dus in staat was om het wielrennen te dragen. Kom een rockstar, Die merkwaardige waardeschaal. Gelukkig was daar de oude druïde Guimarix, zoals die wordt genoemd bij RMC. Hè, dit is zoals ik hier zit naast uh, de oude wijze Lipensis, zou ik bijna zeggen. Maar uh, Cyril Guimar zei dus dat, uh, ja, dat het allemaal wel leuk is om iemand op, op zo'n uh, model voor te houden. Maar dat Cadel Evans niet een man is van discotheken en uh, nachtelijke kroegen... maar gewoon heel gedisciplineerd naar die toeroverwinning heeft uh, gewerkt. Uh, Overigens, dat, dat, dat, ik denk aan ah, natuurlijk dat gevoel toch ook wel hebben. Um, is er in Frankrijk, is een keer bij een afsluiting van een tour geen mineurstemming. Er is geen uh, groot debat, geen vreselijke discussie. Stel je voor dat Conta door gewonnen had, was het er wel geweest. Nu hebben we een schone winnaar, maar ook uh, een afsluiting van, zoals het op het Franse spaar staat, voorpagina van een van de. Uh, Dagbladen hier. Formidable Tour de France. Uh, uh, les Français ont retrouvé leur tour avec bonheur. De Fransen hebben hun tour teruggevonden met veel geluk. En wat, wat een contrast is dat ook, natuurlijk, met een, een, een, een nieuwsbeeld zo vol met tragiek, verschrikkelijke gebeurtenissen in Noorwegen. Het overlijden van Amy Winehouse, hier groot in de kranten. Bij ons in Nederland Johnny Hoes. Maar een man mag niet huilen als die zit te praten na afloop van uh, ja, een, een toer die zo is opgestaan in schoonheid. Gio, zo is het toch? Helemaal. Ik, het, ik sta, met a, ik sta ademloos, of zit ademloos te luisteren. Maar we hebben hier ook gezeten, we hebben ook rondgereden in toeren die afliepen met, met, met, met zacherijnige stemming in triestheid. Um, er is natuurlijk geen exact cijfer over, maar... Um, de, uh, de inspanningen om de toer schoner te maken... en de sport in het algemeen lijken te helpen. Ook getuigen de cijfers. En daar komt dan... Dit bij, een commentaarschrijver in, in uh, François, meneer Patrick Miny, zegt dat uh, de, de, de, de massa's heeft gejuicht uh, ineens in, in, in, in eenheid, in grote collectiviteit, in plaats van in woede langs de weg te staan. Beetje gefloten om Contador, beetje flauw. Dat werd ook minder op het einde, ja, precies. want toen zagen ze ineens dat Contador ook maar een gewoon mens van vlees en bloed was en dat hij ook kon verliezen. Dat vinden de mensen mooi. Ja, en die staan ze dus ook met z'n allen hier weer op te wachten op de Champs Élysées, uh, Waar uh, wij met z'n allen uh, een beetje in de tuin hangen. Niet geheel vermoeid van uh, de afgelopen nacht. Ik zelf was om half drie pas uit Grenoble in het hotel. Jij? Eén uur, half twee, zo'n beetje. Dus iets sneller. En toen konden we, Tom en uh, Dionne, in de grote stad Parijs nog gewoon... Gio niet natuurlijk, maar ik wel... tot half vijf op het terras zitten van Le Cardinal... Hé, hey, hoe vind je dat? Dit vind je toch weer niet in Nederland. En zijn wij hier achter op het gras eh, toch in eh, zekere zin heel blij verrast... met de plotse mededeling dat de avondetappe met Marts Smeets volgend jaar... dus gewoon toch weer doorgaat door onaanvolgbare wijze besluitvorming... In, binnen de directie van de NOS. Dat is toch mooi? Dan hebben we eerst de avondetap op de radio, natuurlijk. Dat, dat uitstekende ouderwetse radiofonische voorprogramma. En daarna gewoon weer het zomerse plezier. 1,2 kijk, miljoen kijkcijfers van Mart. Gio. Dat is... Het houdt nooit op. Gewoon, nee. het gaat altijd door. Precies. Wij, wij, wij doen hier ook de bus dicht. En over 11 maanden in Luik gaan we gewoon. Lekker weer verder met jullie, met het Dream Team daar in Hilversum. En voor de eh, laatste keer mag je dan nog uh, een keer groeten doen, Jeroen. Doe de groeten, machuette presentatrice, aan alle liefhebbers van de Tour... en alle fans van Radio Tour de France. Tot over elf maanden. Dank je wel, Jeroen.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 Ik Vereend was dat Mr. Know It All. Ja, Gio Lippens zitten ze dus al uh, vlak bij dat omslagpunt, hè, van, van rustig aan naar heel hard rijden. Ja, vlakbij, vlakbij zijn ze. Ze zijn uh, inmiddels inderdaad uh, echt al uh, in de, de, de kern van uh, Parijs aangekomen. In het centrum van die prachtige Franse hoofdstad. 54,4 kilometer zijn er nog te rijden, dus over een kilometer of vijf komen ze hier gewoon voor het eerst langs over de Champs-Élysées. En moeten ze zo'n beetje gluiperig naar boven rijden in de richting van de Arc de Triomphe, want geloof me. Naar zo'n tour van zo'n 3.500 kilometer. Dat dat wel in de benen gaat zitten. Dat je dat gaat voelen. Zeker als de wind dan ook een beetje tegenstaat. En ik kijk naar de vlaggen, de banieren die hier zo'n beetje langs het parcours hangen. En dan zie je ze inderdaad behoorlijk bol staan daar aan de overkant. Waar al die vips verzameld zijn. En als ik dan iets verder kijk, dan zie ik al het gewone publiek. Met alle respect uitgesproken. Die zie ik langs de kant van de weg staan. En daar staat het echt tien rijen dik. Onvoorstelbaar prachtig gezicht altijd die aankomst in. Parijs. Mooi, vroeger hadden we nog de motor in koers tijdens de aankomst in Parijs. Toen mocht dat nog en dan was het altijd een genot... om samen met die renners voor de eerste keer weer over die steentjes te rijden... over de Champs-Élysées, net als de renners dat gevoel te hebben. We hebben Parijs gehaald, maar helaas mag dat tegenwoordig niet meer. De Tour is te groot, te gigantisch geworden. En er zijn wat strengere veiligheidsmaatregelen genomen... zodat je dat helaas niet meer kunt meemaken. Bijna dus in Parijs door Husoft zojuist. Die zagen we eventjes aan de achterkant... Van het peloton, De wereldkampioen gewoon weer in zijn traditionele regenboogtrui als wereldkampioen. Hij had blijkbaar een klein probleempje of wilde even praten met de ploegleiding van wat te doen zo meteen. Want er moet natuurlijk wat gaan gebeuren. Het gaat niet alleen maar om die groene trui. Het gaat niet alleen maar om Kevin in zijn Rojas. Het gaat hier ook om de etappeoverwinning. En als je dan kijkt naar de laatste jaren, dan is het verschrikkelijk lang geleden alweer... dat er voor het laatst een renner alleen won. Een renner solo won. Een renner die in ieder geval won op het moment... Dat er geen massasprint meer gehouden kon worden. 2005. Alexandre Vinokourov, De man die zijn waterloo heeft gevonden. In deze Tour de France. Gevallen in de afdaling. Hij brak zijn dijbeen. En uh, omdat hij toch al aan het eind van dit seizoen ermee zou stoppen. Betekent dat meteen het einde van zijn carrière. 2005. De enige keer in deze eeuw. Dat er uh, een, uh, geen massasprint is geweest in de Tour de France. De renners zijn er bijna. Komen langs een heel leuk kerkje. Met een stompe toren. De Notre Dame. Daar rijden ze nu. Langs. Dus zijn ze vlak in de buurt van de Champs-Élysées. Ja, dit is weer een van die geluiden. Edwin Cornelissen, 23 dagen op zoek naar het toergevoel in Nederland. Ja, Lijkt het een op. beetje. het Ja, dit is een soort Rademaar met Kees Schilperhoort, zeg maar, van heel lang geleden. U mag het geluid nog één keer horen, maar ik eh, kom er ja, niet ja, uit. Heb ja, je één idee, Tom, waar ik sta vandaag? Uh, nou, het staat hier voor me waar je staat, dus het wordt een beetje blauw. <laughs> nee, ik heb geen idee. <laughs> ja, weet jij genoeg. Ja, ja in Boksmeer inderdaad. Uh, Boksmeer natuurlijk bekend uh, als zijnde de plek waar daags na de Tour, zo heet het ook, gereden wordt, het criterium, en waar al die Tourhelden dus begroet kunnen worden. Dat gaat morgen dus gebeuren. En vandaag wordt er al druk opgebouwd. Ja, uh, meneer Rijnen is de voorzitter van de organisatie, want wat komt zo al bekijken? Laten we eens even kijken hoeveel meters dranghekken bijvoorbeeld verwacht u hier in uh, Boksmeer? En die verwachten we niet. 36, 150 meter. Dat bedoel ik. Spandoeken heeft u, natuurlijk geluid, lampen, tribunes. Er komt hoop bij kijken. Hè? Er komt heel veel bij kijken. En op de dag zelf morgen 350 mensen die met ons samenwerken. een vrijwilligers? Veel vrijwilligers, ook heel veel verenigingen die met ons meewerken uit de omgeving. Ja. En voor ons, we staan bij een rotonde, zien we in de stromende regen overigens de Eregalerij uitgestald staan met de foto's van voormalige winnaars. En meneer Peters, dat waren grote namen hè? Daar staan heel veel mooie namen voor ons bij ja. Ik zag Lens Armstrong. Ja, Lens Armstrong. Ja, Erik Sabel. Uh, natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Kerst-Jan Teunissen. Ja. Uh, Michael Bogert he, was uh, zeer succesvol in Boxmeer. Michael Bogert is uh, de meest succesvolle. Vijfmaal was hij als uh, winnaar in Boxmeer te bewonderen. Ja, kijk eens aan. Uh, dus een rijke historie inderdaad, Boxmeer En traditie, het eerste criterium na de Tour. Is dat uh, ja, een vastigheid? Iets uh, waar u uh, van gegarandeerd bent? Dat is een begrip. <laughs> een begrip is dat. En dat zal altijd zo blijven wat u betreft. Als het aan mij ligt wel. En aan Boxmeer en omgeving ook. Nou, laten we het dan eens eventjes hebben over de editie van morgen. Want wie verwacht u allemaal? Nou, ik denk dat de meeste mensen de kranten wel gelezen hebben... dat wij bijzonder trots zijn dat wij morgen elf Nederlandse deelnemers van de Tour de France aan de start hebben staan. En dat is een groot pluspunt voor ons, denk ik. Maar ja, ook zeker voor de toeschouwers. Ja, meneer Reijne, want u heeft van, ja, bewust eigenlijk gekozen voor de Nederlanders dit keer, hè? Sowieso kiezen wij altijd voor een contingent Nederlanders eventueel aangevuld met één of twee buitenlanders. Maar onze voorkeur gaat uit naar onze eigen jongens. En dit jaar in het bijzonder, zoals wij hem dan inmiddels noemen, Johnny Prikkeldraad. Hè? Johnny Prikkeldraad, Johnny Hogeland. Want dat is wel een soort van held geworden hè, deze Tour. Ja, voor vele mensen natuurlijk wel. Het was natuurlijk ook niet niks dat hij na die valpartij nog dagen, ja tot vandaag zelfs, gewoon iedere dag op zijn fiets stapt. Ja. En dan de mensen die hopen op Evans, op de broertjes Schlek. Komt dat door? Die komen van de koude kermis thuis? Nou, de, uh, we moeten in deze tijd heel eerlijk zijn. 20% minder budget. En als ik een keus moet maken, dan gaat mijn hart uit. En gelukkig het hele wielerpubliek hier toch naar onze eigen jongens. Dan kiezen wij voor de Nederlanders. Dan kiest u voor de Nederlanders. Ja, je vraagt je natuurlijk af uh, waarom die renners ervoor kiezen... om één dag na de Tour, terwijl ze zo aan hun rust toe zijn, toch te verschijnen. Wat is dat? Wat hebben ze met Boksmeer? Nou, ze komen heel graag naar Boksmeer, hebben ze allemaal zelfs gezegd. Dus het is natuurlijk ook gigantisch als hier dadelijk weer duizenden mensen langs de kant staan. En die jongens kunnen aanmoedigen. Ja, het is hun, hun vak, maar ze vinden het natuurlijk schitterend. En... Of gaat het, meneer Rijden, ook vooral om de pecunia? Uiteraard zal dat een beetje een rol spelen, maar onderschat het niet. De, wielren, de wielrensport is een amabele sport. En de renners zijn heel erg benaderbaar. Ze willen zich graag na drie weken aan het volk tonen. Want wat kost het u nou om zo'n Johnny Prikkeldraad hier te vertonen? Nou, ik moet even iets rechtzetten. Het is uiteraard positief bedoeld. Want we hebben allemaal zien wat er met gebeurd is. Nou, uh, wat, de, wat de jongens nou precies kost vind ik helemaal niet interessant om dat te noemen. De jongen krijgt uiteraard wat meer omdat hij dus de Tour uitrijdt. Dat geldt voor, voor allemaal. En ik vind op deze manier de Tour uitrijden vind ik wel heel speciaal. Oké, okay, tot slot, terwijl de werkzaamheden hier nog gaande zijn. Wie is uw gedoodverfde favoriet voor de zegen? Nou, nee, dat, dat dan maken wij ons eigenlijk nooit niet zo druk om... Ah, kom meneer Reijne, u dan met een gokje. <laughs> nou, ik ga er ook niet op gokken. Ik zeg altijd, geef hetzelfde antwoord. Laat dat de renner zelf uitmaken. Oké, okay, we gaan het zien morgen in Meer. Morgen in meer Guillaume, dus bijna geen buitenlanders. Maar ik geloof dat ze vandaag nog wel mee rijden. Ja, ik geloof dat alle Tourhelden vandaag aan de start komen in het criterium van Parijs. Het criterium op de Champs-Élysées. Ik zie tenminste de gele trui. Dat zal Cadel Evans wel zijn. Ik ben benieuwd wat voor startgeld die hier krijgt. Nee, zonder gekheid hoor. Het hele peloton is net voor de eerste keer voorbijgedenderd werkelijk hier aan onze commentaarpositie. En dat is dan toch altijd een heel bijzonder gezicht. Als je weet, die mannen hebben drie weken Tour de France achter de rug. Die hebben alle alle ontberingen doorgemaakt. Sommigen zijn zelfs gevallen en dan toch doorgegaan. Denk daarbij aan Laurens Tendam en Robert Geesik. Mannen die het uiteindelijk gered hebben. Die het gehaald hebben. Die de finish halen in Parijs. Parijs is nu absoluut niet ver meer. Want ze zijn er gewoon. En dan zie je ook meteen Maarten Charlingy. Die dan naar voren rijdt in dat peloton. Een heel lang lint. Op weg naar de arcte Triomphe van Maarten Charlingy. In het derde wiel. En hij probeert dan ongetwijfeld zo meteen. De eerste demarrage op poten te gaan zetten. De eerste ontsnapping. Want het is toch een beetje het klassieke beeld van deze etappe. Altijd vroeg uh, na de aankomst hier op de Champs-Élysées. Een eerste ontsnapping. Uh, ik zie daar uh, ook gewoon Antonio Fletcher. Dat is de eerste man daar. Dan uh, dus Charlinghi daar uh, als derde man door die bocht. Bij de Triomphe draaien ze nu weer terug. En dan gaat het weer uh, lekker een beetje verlossend. Gaat het bergaf. Cadel Evans, attent voorin. Hij moet maar één ding moet hij ervoor zorgen. Dat hij geen enkel risico neemt. Geen risico op een valpartij. Geen risico op echte materiaalprobleem. Want ja, dan zou er ineens wel eens een keer wat kunnen gaan gebeuren in zo'n laatste etappe. Gelukkig is het droog gebleven. Ik zie nu een groepje renners dat probeert weg te rijden. Dus de eerste ontsnapping is een feit. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half vijf geweest, hier is Mark Visser. In Duisburg worden de slachtoffers van de Love Parade herdacht. Vorig jaar kwamen bij het Duitse Dance Festival 21 mensen om het leven. De toegangsweg tot het terrein was te smal en daardoor raakten honderden bezoekers in de verdrukking. Burgemeester Sauerland van Duisburg en de organisator van de Love Parade zijn er op verzoek van nabestaanden niet bij. De Noorse politie heeft de zes mensen die in Oslo waren opgepakt weer vrijgelaten. Arrestaties in een voorstad van Oslo hielden verband met de aanslagen van vrijdag. De politie had aanwijzingen dat er in containers op een industrieterrein explosieven lagen opgeslagen, maar dat was niet het geval. Politie heeft de N280 van Weert naar Roermond in beide richtingen afgesloten vanwege een uitslaande brand. De brand woedt bij een autobedrijf in Baaksum, dat vlakbij de provinciale weg staat. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen.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 Vanavond uh, komen de opklaringen van Zeeland geleidelijk aan dieper het land in. Ik denk dat het met name in de noordelijke en noordoostelijke provincies nog wat regent. wind die zwakt geleidelijk aan af en waar het opklaart kan het vannacht afkoelen tot een graad of tien. En dan morgen overdag met name in de noordelijke provincies vrij veel bewolking en af en toe een beetje miserig in de rest van het land. Breekt dus nu en dan de zon even door, er is dus nog kans op een kleine bui. Zo gauw de zon er even bij is, wordt het 18, 19 graden. En in de Mize blijft het een graad of 16. Niet warmer. En verder waait er een zwakkere, matige oostelijke wind. En de rest van de week is er licht wisselvallig weer. Met af en toe zon, een enkele bui. En de temperatuur is net iets boven de 20 graden. En dat is allemaal heel normaal. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 2.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 Michel Fugin was dat, Une Belle Histoire. We zijn er bijna, hoor, bij die nummer 1. Uh, de Big Bazaar, hè? Nee, die deed ook, toch niet deed mee, Nee, die deed niet mee, oh, deed die hij <laughs> niet Doet niet altijd Alleen. mee. Nee. <laughs> Een peloton uit elkaar geslagen, Gio, het gaat hard, hè? Ja, het gaat enorm hard en zojuist uh, toch een aantal prominente mannen op achterstand. Zeker voor de Fransen, vooral de Parijzenaars die nog even naar de koers komen kijken hier op de Champs-Élysées. Want we zagen Thomas Veuclair, voormalig gele truidrager, zagen we achteraan rijden. En ook David Moncoutier, voormalig bergkoning uit uh, alle grote rondes zo'n beetje. Ook die uh, reed op achterstand, maar inmiddels is die schade alweer uh, teniet gedaan. Maar het leek toch wel eventjes uh, dat ze bij een ontketend peloton nooit meer konden aansluiten. Nu kijken we naar één Spanjaard, José Van Gogh. Goede tijdrijder. En die rijdt in zijn eentje op kop. Maar dat is natuurlijk absoluut kansloos. Je weet gewoon dat op het moment dat je dat doet in de straten van Parijs. dat je er niet meer aankomt. Sylvain Chavanel komt eraan. Dat is de man die erachter aansprint. Terwijl we gewoon ook zien dat het verkeer daar bij de Arc de Triomphe. ja, dat gaat allemaal gewoon door. De renners komen er nu aan. En dan draaien ze voor die Arc de Triomphe. draaien ze naar links. En dan komen ze weer terug in de richting van de plek waar wij nu zitten. Gutierrez, dan. Sylvain Chavanel. Dan zien we nog een van de Rabobankoureurs. Uh, het is Grisha Nierman. Die daar met de mond wagenwijd open het hele peloton ernaartoe sleept. Dan maken ze bijna die bocht waarin ze stil moeten gaan staan zo'n beetje. En dan uh, moeten ze zich weer op gang gaan trekken voor het dalende stuk van de Champs-Élysées. En Evans, Cadel Evans neemt geen enkel risico. Hij rijdt attent vooraan mee. Het ja. Vierhouten, we gaan even rustig naar deze etappe kijken. We, we, we, ja, het is het bekende beeld natuurlijk. Er zit ook een supersprintje zo in Aard, over een kilometer uh, of vijf. Dat zullen ze toch allemaal wel bedacht hebben, hè? Ik, Ik weet niet of ze erover nadenken. Of dat het puur is voor de eindstrepen of puur voor dat sprintje. Maar ja, je maar ja, ziet uh, nog niemand rijden van, van de echte sprintersploegen. Die houden zich nog een klein beetje afzijdig. Uh, iedereen die nog wil aanvallen, die, uh, die is nu bezig. en. Ik denk dat dadelijk wel de, de zaken glad getrokken worden. En Kevin, die, zal die gewoon bij Rogas uh, vanochtend een beetje in dat wiel zijn gaan zitten toen ze hier naartoe draaiden en denken: Nou ja, als jij straks mee gaat sprinten, dan sprint ik ook mee? Ja, dat is nu al gaande. De, op het moment dat je aan de leiding hebt, uh, bent met een trui aan, dan ga je in de, het wiel zitten van je man die op de tweede plek staat. Dat is eigenlijk een beetje de, de, de vaste stelling. Dan kan je niks gebeuren, dan heb je al het overzicht. En dan is het dan hem om aan te gaan en aan jou dan met de draai aan om te kloppen. Dus je gaat niet, uh, je gaat niet zelf uh, initiatieven nemen terwijl die achter jou uh, aan zit. Dus dat zullen we dadelijk ook wel zien. Voor de meeste renners die nu proberen te ontsnappen... is het toch ook dat ze van tevoren wel weten dat gaat natuurlijk nooit lukken. Ja, het gaat uiteindelijk weer uitdraaien op één ploeg natuurlijk. Ja. En die zullen het met, uh, met volle overgave gaan doen. Maar dat iedereen bij... die wegsprint denkt dan toch echt wie weet anders doe je het niet, toch? Ja, maar het is ook een beetje de trotsheid van de wielrenner die daar aankomt in Parijs, die de tour erop heeft zitten en dat hij nog een, een klein beetje kracht in zijn lijf heeft zitten van, ik zal dat er ook nog even uitpesten op de laatste dag en mijn gezicht tonen. De meeste renners hebben allemaal toch ook een een gezin of een familie daar aan de kant staan... en willen op die manier toch even wat nog laten zien. Ja. Stel ik me ook zo voor, er zijn altijd ploegen... voor wie zo'n Tour heel teleurstellend is verlopen. Dan gaat zo'n ploegleider op zaterdagavond nog proberen... daar een heel serieus verhaal te houden dat er nog één kans is. En die renners, die hoor ik dan denken op de gang... Nou, dat valt me mee. <lacht> ik dit, dit, dit, dit, dat, ja, je ja. begint al te lachen van herkenning. Hè? Ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk <lacht> zo uh, wat Gio aangaf. Er, er is, het is één keer gebeurd dat er een renner solo wegrijdt. Het heeft er een paar keer om gespannen dat het in de laatste kilometer... Nog net, net, net voor de laatste bocht recht getrokken werd. Maar het is altijd nog zo geweest dat de massasprint onvermijdelijk was. En dat zal vandaag zeker weer die kant uitdraaien. En dan is het alleen maar leuk en mooi dat je op zo'n laatste dag van de Tour... toch eventjes vooruit rijdt, toch eventjes voorop rijdt. Want je laat je ook even zien, je laat jezelf nog zien... je laat je, nou goed, het hele sante kraam verhaal daarvoor is toch ook gewoon, is toch ook gewoon een soort commercieel... en dat mag ook gewoon even laten zien, Wij hebben ook meegedaan dit jaar... Ja, dat denk ik ook. En uh, als je al die ontberingen van uh, zeker deze Tour... met alle weersomstandigheden van Dien... dat allemaal uh, tot een goed einde brengt... en je hier in Parijs rijdt... Dan, uh, dan is het alleen maar mooi om op deze manier nog rond te rijden. Ja. Ja. Ik, nou, ik snap dat je, dat je benen uh, moe zijn en dat het allemaal pijn doet... maar is het misschien ook zo dat je weet, je bent er bijna... Uh, dat je dan nog net even iets extra's uit dat lijf kan, uh, kan krijgen... Ja, dat is zeker. Want moest het nu nog weer drie dagen verder gaan, ging ook iedereen drie dagen verder. Dus ja, het is puur ook een mentale knop die omgezet wordt. En zeker voor de, voor de renners die na de toer uh, het criteriumspectakel induiken. Uh, lichamelijk zijn zij niet moe. Het is vooral het mentale. Dat, zij, uh, dat is het aspect wat, wat meeweegt en wat bij iedereen hier vandaag ook mee gaat spelen. Nog even puur uit uh, groene trui belang. Stel dat er nou vijf vooruit zijn. Dan zal die ploeg van Kevnisch toch ook kunnen denken. Nou, dan zoeken zij het lekker uit met z'n vijf. En is die groene trui helemaal zeker binnen? Want dan mag hij tien plaatsen ongeveer met die puntentelling achter uh, Rogals zijn. eindigen. Ja, toch gaan ze gokken op die aansprint. Ja. Toch gaan ze gokken op het... Uh, eenmaal je zoveel wedstrijden gewonnen hebt, vier etappes. dan willen die vijf ook gewoon hebben. Dat is toch de eagerness van, van de wielrenner, maar ook van de, van de topsport waaraan dat gewoon ja, vastzit. En, en zeker een overwinning op de Champs-Élysées... dat is toch wel iets heel speciaals voor een sprinter. En dat zijn er niet zoveel die dat kunnen zeggen. en Ik merkte dat zelf aan, aan, aan Robbie McEwen... Uh, dat, dat daarmee de, een van zijn gelukkigste dagen van zijn leven uh, ja, werd neergezet. Dus dat betekent wel heel veel. Ga maar eens naar de koers, hè? Ja. Want Gio, die strijd om die groene trui, die enige strijd die er nog is... Er komt zo toch ergens een soort tussensprint waarbij veel punten te vergeven zijn. Niet? Ja, dat gaat over niet al te lange tijd gebeuren. Want we zitten op dit moment hebben we nog maar 37,9 kilometer te fietsen. En op 35,5 kilometer, als we bijna bovenaan zijn, weer aan die Champs-Élysées. Dus vlakbij de Arc de Triomphe. In dit rondje dus, dan gaan ze sprinten voor die supersprint. 20 punten voor de winnaar. En dat gaat dan langzamerhand, gaat dat berg af. 17 punten voor de nummer 2, 5 15 nummer 3, 13 nummer 4. En zo gaat het terug naar de 15e plek in die sprint. Interessant dus. Uh, aan de andere kant denk ik dat Mark Kevin het misschien ook wel allemaal een beetje best vindt. Dat er nu een groepje wegrijdt. Met uh, Paulinho, met Coren, met uh, Riblon. Swift zit daarbij. Ben Swift, sprinter. Ik heb hem iedere massa sprint heb ik hem genoemd. Hij kwam er nooit aan te pas. En nou zul je zien dat hij nu wel van voren rijdt. Hij is dat uh, zwarte mannetje dat helemaal links van de weg rijdt. Uh, de man uh, van Sky die uh, in ieder geval in deze ontsnapte. ...zit, sterker nog, die die ontsnapping heeft opgezet. Verder, Jeremy Roy, de absolute ontsnapper van deze Tour. Hij is uh, vanochtend uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de hele Tour. Uh, de etappe van vandaag telt dan gewoon even niet meer mee. En dan hebben we ook nog uh, Lars Bak erbij. Dat zijn de zes die zo meteen de puntjes gaan wegkapen. En ik kan me zo voorstellen dat Kevin dit dat eigenlijk allemaal wel best vindt. Want hij wil zich toch het liefst opladen voor één echte, allesbeslissende, verschroeiende sprint. En dat is natuurlijk... De finale sprint, de sprint op het einde. Die tussensprint, hij heeft het al vaker laten weten in deze Tour. Vindt hij toch eigenlijk maar lastig. Hoewel hij zich er wel mee bemoeide, want ieder puntje was natuurlijk meegenomen. Zo meteen gaan we hier de sprint van die groep krijgen als het al een sprint wordt. Ik zie dat uh, de man uh, van uh, Team Sky, Ben Swift, dat hij al op kop rijdt. Maar hij geeft dan wel over aan de andere Paulinho die dan uh, tempo overneemt. Dan zien we daar Jeremy Roy in het wiel. Corren zit daar ook goed. En uh, nou, zullen we eens gaan zien wat er straks gaat gebeuren... Weten de mannen het eigenlijk wel? Dat het zo meteen gaat gebeuren. Want hier komen ze dan over die streep. En er wordt totaal niet voor gesprint. Ja, Corem denkt, weet je wat? Ik pak gewoon lekker die 20 puntjes. Hij kwam er een beetje gluiperig overheen. Maar het stelde allemaal niet heel veel voor. Want Jeremy Rois, die op kop reed, deed helemaal niet zijn best... om zijn wiel iets eerder eroverheen te steken dan uh, zijn concurrent. Maar dan, wat gebeurt er daarachter? Want 30 seconden achterstand voor het peloton. En daar wordt wel gesprint. Ik zie Rogas aankomen. Oh, die gaat bijna tegen een ploeggenoot van Mark Kevin is die toch wel... Heel erg ver uitwekt. Jules sprint ook nog mee aan de binnenkant. Maar Kevin Dish gaat gewoon met een straatlengtevoorsprong dit sprintje winnen. Hij pakt dus de resterende punten achter die kopgroep van zes man. Hij pakt de zevende plek hier. Nou ja, in ieder geval pakt hij dan wat extra puntjes. Uh, heeft hij zijn voorsprong alweer wat uitgebreid. Maar geloof maar hoor. Het is kinderspel vergeleken met wat er straks allemaal gaat gebeuren. Die laatste sprint, dat gaat er eentje worden. Kevin Cavendish. Cavendish.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 Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gender head and the way you like the dragons. I want you come on over, stop making a fool out of me. Did you have to go to jail put your house on an offer sale did you get a good lawyer I hope you didn't catch a team I hope you find the right man who fix it for you and now you're shopping and anywhere takes the color off your Pay that fine. That you were dying all the time. Are you still dizzy? Uh, uh, uh, Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your ginger head and the way you light the days I want you to come on over. Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come? On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 Dat we wel herkennen natuurlijk. Niet ouder dan 27 jaar werd zij helaas dood aangetroffen in haar appartement in Londen. Amy Winehouse. Valerie was toch nog even een ode aan haar. Het Radio 1 toerspel. En daar is de Oria, Sandra. Michael Bogut aan de leiding in deze etappe. En daar is een glubberdee. Van Bon gaat hij het winnen, Van Bon. Joop, zoete als winnaar. Ja! Ja, het gaat beginnen. De laatste uh, finale ronde. En die zouden we spelen met twee, maar we hebben over ons hart gestreken. Er zijn nog drie kandidaten over. Uh, die hebben alle drie pen en papier gekregen. Dat is belangrijk, want daar gaan zij hun antwoorden opschrijven. Uh, voor alle vragen geldt dat er één punt verdiend kan worden. Het liefst hebben we natuurlijk dat jullie de vraag goed hebben. Maar verder gaan we kijken naar wie er het dichtst bij zit. Uh, dan de dan wordt er dus maar één punt vergeven. En dan krijgt alleen degene die het dichtst bij zit. Precies. Uh, de punten van de vorige ronde uh, tellen ook mee. Dus de stand op dit moment is Hans Verhaar uit week 1, zeg ik maar steeds erbij. Uh, elf punten. Joost Wink, tien. En Gerard Struik ook tien. Zijn jullie klaar voor de finale ronde? Hier werken we drie weken heen, hè? Zweet in de handen. Daar komt-ie. Vraag 1. Hoeveel kilometer moesten de renners in de Tour van dit jaar in totaal afleggen? Hoeveel kilometer moesten de renners in de Tour van dit jaar in totaal afleggen? Als je het, Als je het antwoord hebt komt opgeschreven, mag, mag je het antwoord. laten zien. Tom, heb je je bril bij hè? Ja, dat kan ik lezen. <laughs> 34-30. Wat had jij? 35-17. Het punt gaat naar Hans Verhaar, want het is 34-30. Hans, we zullen het compleet maken. En een halve kilometer, maar die vergeven. <laughs> Vraag 2. Hoe vaak werd de Tour gewonnen door een Fransman? Hoe vaak werd de Tour de France gewonnen door een Fransman? Hans Verhaar heeft het antwoord ja, al gegeven. Ik ga nu. Joost ook. Uh, Joost, wat is jouw antwoord, want ik word 35. Ouder? 35. En jullie 36? 36. En 36. 36 is het goede antwoord. Punt voor Hans en Gerard. Vraag 3. Hoeveel dagen in totaal reed Lens Armstrong in het geel? Hoeveel dagen in totaal reed Lens Armstrong in het geel... Er komen de antwoorden weer. U hoort de papiertjes... Er uh... staat 98? Ik zie 83, ik zie 98 en ik zie 82. Dat betekent dat alleen Gerard deze vragen goed heeft, want het zijn 83 dagen. Eddie Merckx had er 111 overigens. Vraag 4. Wat is op dit moment de achterstand van Robert Gesink op Cadel Evans? Wat is de achterstand van Robert Gesink op Cadel Evans? Moeilijk, hè? En daar komen de papiertjes weer. 1 uur 05. 1 uur 05, zegt Joost. 51 7, minuten, zegt Hans. 57, 57. 57, 57 Hans. En jij zegt... 1 uur 06. Dan gaat het punt naar Joost, want het is 1 uur 5 uh, minuten en 9 seconden. Dus bij 22 <laughs> seconden meer, Geert, was hij voor jou, Joost. Laatste 13, vraag. 13, 12, 11, nog één vraag. Laatste vraag. Hoeveel haarspeldbochten... Ja, <laughs> u al, telt al du allemaal goed, denk ik, hè? Die hebben we allemaal ja, goed. Ja, ja, allemaal goed. Dus, en dat dus, betekent, dat ja, betekent Tom, Tom dat van het werk. Dat betekent uh, dat Joost een fantastische kandidaat is met 12 punten. Fenomenaal, hoor. Dat Gerard heeft er 13 gescoord. En Hans uh, Verhaar, jij wordt de winnaar van de quiz met 14 goede antwoorden. Wieha! Ja. Gefeliciteerd! Ja, Want nou, dat antwoord was ja, natuurlijk 21 wochten. 21 wochten, ja, voor dat was de enige wow. vraag die heel Nederland wist die laatste <laughs> Applaus houd maar aan hier in de studio. Uh, dat betekent, hier we gaan allemaal zo een mooi wielershirt uitzoeken. Dat is voor iedereen. Maar Henk Lubberding, jij bent ook binnengekomen... elke avond analist in de avondetappe. Uh, de winnaar, dus in dit geval Hans, uh, mag een, een clinic bij jou uh, komen. W wat houdt dat in? Eigen fiets meenemen, wat moet hij ja, doen? Ja, uh, ik heb begrepen dat hij een racefiets heeft. Dat heb ik de mannen al gevraagd voor die tijd. Ze hebben allemaal een racefiets, dus daar gaan we een raceclinic van maken. Hij mag vriend, vriendin... Of vrouw die ook graag met een racefietsreis ook nog meenemen. Bagage dragen mag niet, uh, Niet nodig. <laughs> en Standaard we gaan een hele dag uh, gaan we verzorgen. Dat wil zeggen positiemeting, uh, remproefjes, bochten insnijden... berg oprijden, ademhaling... Afdalen. Afdalen. Eigenlijk alles wat bij het begin van fietsen wordt, daar uh, gaan we eens mee beginnen. En dan eens kijken of, of er iets van bakken. Maar vooral uh, een stukje veiligheid, dat soort zaken. Hans, ben jij zo'n fietser die denkt, daar heb ik een hoop aan? Want uh, zit jij veel op die fiets? Ja, ik zit uh, heel veel op de fiets. Ik uh, denk dat ik gemiddeld per jaar ongeveer 10.000 kilometer fiets. Ik uh, ga okay. de komende weken ga ik uh, richting uh, Frankrijk om de de restafon en uh, een aantal andere bergen te, te beklimmen. Dus ik ben erg benieuwd. Oh. Klimmen kunnen ze meestal wel, maar nu naar nou dalen. Ja, dat is een lekkers. Ja. Dus, uh, kun jij komen nog ja, een klimmen bij, wel je, bij ja. Henk Lubberding uh, dit jaar? Oh ja, Henk dat vond ik zo mooi legt nog één keer uit dat dalen. Dan zei je altijd: je moet kijken de waar de bocht, je naartoe heen. gaat. Ja? Ja, kijken. Ja, ja, maar hij heeft al geluisterd, hoor ik. Ja, maar nu ik is het ik. nog het verhaal: doen ze dat in de praktijk wel? Meestal is de angst dan zo groot dat ze dat niet meer kunnen. Nee. En dat zijn herhalingen, uh, herhalingen, herhalingen. Herhaling. En dan gaat dat uiteindelijk wel lukken, maar het begint bij iets. En daar probeer ik zo zo'n dag bij te brengen. Oké. Okay. Nou. Volgens mij een hele mooie dag. Ik ga alle kandidaten enorm danken en feliciteren. Want jullie wielerkennis is werkelijk fenomenaal. We gaan een mooi tour shirt ervan maken. Mag jij als laatste kiezen, want jij hebt de quiz gewonnen. <laughs> en jij gaat lekker met Henk Lubberding een dag Hartstikke fietsen. Hartstikke leuk. Gefeliciteerd. Dank Dankjewel. dat jullie er waar. Dank jullie wel. Ja. En dan nog maar eens naar de Champs-Elysées, naar Gio Lippens. Hoe gaat het daar, Gio? Tempo wordt gemaakt door de ploeg van Tyler Ferrer en van Torhuzov natuurlijk. Ramunas Navardauskas, dat is de man die op kop rijdt, de kampioen van Litouwen. Hij probeert het peloton in de richting te sleuren van de koplopers. Want het moet ook wel hoor, het gaatje mag natuurlijk nooit te groot worden. Zelfs al gaat het hier om de lokale ronde op de Champs-Élysées. 42 seconden is het verschil inmiddels geworden van die kopgroep met het peloton. en het peloton natuurlijk al die truien, al die belangrijke klassementstruien uit de Tour. Terwijl de overkant van de weg kijkt. En daar weer Ben Swift op kop van de kopgroep zie sleuren. Zes man in totaal. Paulinho, Coren, Riblon, Swift, Roy en Bak. Dat zijn de zes mannen. En we hebben eens een keer een ontsnapping zonder Nederlanders erin. Dat is toch ook wel opvallend. Ik denk dat de meeste Nederlanders heel erg blij zijn dat ze Parijs gehaald hebben. En dat ze op dit moment denken... ...nou jongens, we proberen deze rondjes maar eens even te overleven. Of misschien hebben mannen als Westra, Hogeland noem ze maar op. Charlinghi, hebben die nog plannen... Voor ...voor verderop in deze etappe. Dan moeten ze wel opschieten hoor. Want we hebben nog maar 27 kilometer te koersen. Nu aan de overkant de wereldkampioen in het spoor van zijn ploegmaat. Twee etappen overwinningen heeft Thor Husshoff gepakt hier. Aan de achterkant van het peloton... ...Philippe Gilbert, voor hem Maarten Chalingi. Dat is een beetje de hele groep die nog over is... ...die nu over dat parcours dendert. En dan komen ze bij de Obelisk... ...bij die prachtige Plastella Concorde. Heel erg groot, heel erg breed. Even rechtsaf draaien... Met Mark Cavendish, want die had zojuist materiaalproblemen... maar zit inmiddels weer op zijn fiets. Korte achtervolging. En dan zit Cavendish, de favoriet voor de overwinning van vandaag... gewoon weer in het wiel. Nog 26,3 kilometer te gaan in deze Ronde van Frankrijk. Nog één uur te gaan in Radio Tour. Dat uh, gaat straks beginnen. Tussen vijf en zes zijn we er natuurlijk weer. We volgen de laatste etappen in de Ronde van Frankrijk. We kijken hoe het Mark Cavendish vergaat en of hij inderdaad uh, definitief die groene trui om de schouders krijgt. We zijn er uh, straks weer na het nieuws van vijf uur. Tot zo! Luister blijft aan uw toestand. Instituut Itzada presenteert. Lekker. Lekker. Ja. <laughs> Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. En wat vindt u zelf van mijn stem? Ook een beetje zacht. Of, uh... De laatste half jaar heb ik constant schor. Als ik even te lang praat, dan. Wat helemaal eens. We hebben all the flowers. We hebben. All... Nieuwsgierig naar meer. Ik kan ook